...van twee uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is hoop voor middelbare scholieren. Volgens demissionair onderwijsminister Arie Slob ziet het er goed uit voor ze. Hij hoopt dat over tien dagen middelbare scholen weer helemaal open kunnen. We wachten op het, uh, het advies, maar als u mij recht op de man afvraagt... ...of op de minister afvraagt, van, uh, zou u dat graag willen? Jazeker, dat zou ik heel graag willen. Nu krijgen middelbare scholieren ongeveer de helft van de tijd lessen op school. Volgens vakbond CNV hebben docenten nog wel vragen over een volledige heropening. Ze zijn nog lang niet allemaal geprikt. Maar leerlingen en ouders snakken ernaar, zegt minister Slop. Er moet meer geld naar gemeenten voor jeugdzorg. Dat adviseert de Sociaal Economische Raad. Nu is er elk jaar een tekort van anderhalf miljard euro. Gezinnen en kinderen moeten te lang wachten voor ze eindelijk geholpen worden. Ook moet de administratie makkelijker worden, zodat er meer tijd is voor de zorg zelf. Een IS-aanhanger in Duitsland krijgt levenslang omdat hij een homostel aanviel met een mes in Dresden. Een van hen overleed, de ander raakte ernstig gewond. De dader is nu veroordeeld voor moord en poging tot moord. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie wilde hij de ongelovigen laten verdwijnen. En in de Schilderswijk in Den Haag worden spullen ingezameld voor de slachtoffers van de enorme brand van gisteren. Ik heb ook spullen van uh, een aantal van mijn buren meegenomen... En ja, in de hoop dat ze er inderdaad snel wat aan kunnen hebben. Lijkt me een hele logistieke uitdaging. Het wat er gebeurd is natuurlijk. En um, ja, we komen even wat spullen brengen om de mensen daarvoor te ondersteunen. In tientallen huizen woedde gisteren brand. Veel mensen zijn spullen kwijt. Volgens de brandweer waren veel appartementen volgestouwd met matrasjes... omdat er arbeidsmigranten woonden. De brand sloeg ook over naar een moskee in Den Haag. Daar is al zo'n 100.000 euro voor ingezameld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 De A7 is nog steeds in beide richtingen dicht bij de Steevinsluizen vanwege de storing aan de brug. Maar Rijkswaterstaat is nu de afzettingen aan het opruimen. Dus het hoeft niet heel lang meer te duren voordat de weg daar weer vrij is. Omrijders rijden intussen file op de N307 van Enkhuizen naar Lelystad. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in ZFM, -M -M. met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma, morgen is het weekend. weekend, weekend. Ja, welkom terug bij uh, morgen is het weekend. We gaan nu wat uh, geluiden van de klankbeleving uh, workshop laten horen. En dat gaan Vrouwtje en Nel nu doen. Ja. ja, hartstikke goed. <laughs> ja, mooi. Je ja, hoort het hoor goed in. met de koptelefoon. Ja, ik hoor het erg mooi, ja. ja. ja, ja. ja ik hoor dat hier in de studio, want ik heb geen koptelefoon ervoor. Ja, je hoort het direct. Dus, ik ja, ja, het ik direct. hoor wat de luisteraars hoort, inderdaad. Ja. Ja. Maar wat hebben jullie allemaal uh, gebruikt en laten horen natuurlijk? Dat is leuk. We zijn begonnen met de ocean drum. Dat is een dubbele drum. En er zitten uh, een soort zandkraaltjes, dingetjes, in... En als je dat langzaam heen en weer beweegt, hoor je het ruisen van de zee. Daarnaast gebruikte ik mijn veer. Wel speelde doosje met hem. En met de veer hoorde je het fladderen van de meeuwen, de vogels die bij de zee bevinden op dat moment. Ja, ik speelde... Ik moet even nadenken, wat heb ik gedaan? Want ik weet nooit meer wat ik doe. Dat speeldoosje heb je gebruikt? Uh, ja. ja, dat is een, uh, een soort uh, Ja, vinger, een vinger pianotje ja. eigenlijk, heel klein ja. met een uh, velletje erop, waardoor de, de klank ook trilt. Ze noemen het ook wel kalimba, maar ja. omdat het uh, kalimba-instrument omveld is, een vel omheen zit, en een kastje, uh, geeft het een andere klank. En ja. Het instrument komt oorspronkelijk uit Afrika. Ja, en het is echt wel magisch, lief, ja. mooi. Ja. Een schattig geluid. Uh, geluid. Ja. ja. En daarna heb ik de kleine... Um, hebben we daar een speciale naam voor? Windklokjes van, heet de ja. kossies. Ja. En die kossies, die windklokjes komen uit Tibet en dat zijn van die klokjes die je ook buiten kan hangen en die door de wind bewegen. En die ja. heb je dan ook weer allemaal in verschillende toonsoorten. Soorten. Ja. En dit was heels in het kort en ook een beetje snel achter elkaar hoe een klankconcert kan beginnen je moet denken dat er veel meer geluiden zijn en dat de geluiden ook langer gespeeld worden, zodat je ook wat meer in de ontspanning kan komen. Zo nemen we jullie mee op reis. Zeker, want jullie ja. gebruiken ook je eigen stem. Dat vond ik ook wel mooi. Ja. Dat is ja. een nou ja. goede toevoeging. Ah, leuk om te horen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, er zit ook stukken zang in, of een ja, stukken klopt, mijn stem, ja. uh, de wind ja. maak ik graag bij mijn stem. Ja. Want die klankschalen die hebben we niet gehoord, hè? Nee. Ja, nee. Je kan niet alles meenemen natuurlijk. We hebben wel nee. wat we meegenomen we we hierheen, ja. maar anders wordt het zo op elkaar gestapeld. Dat is waar, ja. even ja. ja. geluid. Ja. Ja. Ja. Maar we kunnen ja. misschien zometeen nog wel een laten horen. Ja. Dus, ja. Ja. ja. Ja, mooi. Ik, ik ben onder de indruk gewoon. Echt. Dat, uh, vooral die oceaan vind ik. Ja, die is mooi, hè? Dat, is, dat ja. vind ik echt wel lekker. uren naar luisteren, Ja, alles roept ook weer wat anders op. En dat is ook precies de bedoeling. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja. ja. En dat, dat, dat Pingel op je jaarnootje De kalimba. Ja, de kalimba. Dat vond ik gewoon voornamelijk heel ja. lief. Ja. Ja. ja. ja. Also, inderdaad, al die geluiden roepen een ander emotie en, ja. en gevoel op. Ja. Okay. Ja, en, dat, en dat, dat kan dus ook maken dat het iets in jou... Resoneert. Of triggert, waardoor ja. het ineens zichtbaar wordt. Ja. He, dat je denkt, oh, oh, daar voelde ik eigenlijk ineens verdriet. Of, oh, daar voelde ik me ineens heel blij. Of, oh, daar ja. komt ineens een herinnering naar boven die ik helemaal niet meer ja. Nou, ja, zeker. kwijt. Ja. Ja. Maar ja. je kan met muziek denk ik ook je emotie beïnvloeden. Je kan, als je een beetje down bent, kan je leuke muziek een beetje opwekkende muziek. Maar ja. Ja. Ja. volgens mij ook andersom... Droevige muziek kan nou ook soms stralentrackers hoor. Hè? Ja, dat kan ook ja. wel ondersteunen in ja. iets wat je op dat moment voelt. Ja. ja dat, maar dat kennen we allemaal denk ik wel. dat je, ja. als je een bepaald soort bui hebt, dat je een bepaalde soort muziek draait. En Sommige muziek draaien je zacht en sommige muziek draaien keihard. Ja. Omdat je even wat energie kwijt ja. moet door frustratie. Ja, klopt. Ja, en ik ja. weet ook vroeger wel, als ik boos was in de auto... Ja, Keihard muziek en heel hard mee. Wat draaide je? Ik ben heel benieuwd, wat draaide je dan zo hard? Uh, de, de laatste keer was het echt uh, Adel oh, ja. van de tijd. Ja. Die, die had van die nummers die je echt heel lekker mee kon blaren. Ja. Maar hopelijk niet in de file, hè? Ja hoor. Ja? maak er maar geen bal uit. Nee. Mensen zagen me altijd in jouw. De... Ja. ja, muziek. Krachtig. Huh? Muziek is echt een heel krachtig instrument. Yeah, yeah, ja. ja. Ja, ja. Dus als we nu Moby gaan draaien met We Are All Made of Stars, is dat goed? Ja. Hoor. Ja. ja? ja. Dan komt hij. <laughs> stukje optredens doen, want jullie hebben ook uh, optredens in, uh, op de passage. Klopt. Vertel. Je had... De eerste optreden die gaat ja. komen, dat is een dj en hij heet Yves Sparks. En Yves Sparks die komt zaterdag 29 mei komt die draaien. Dus we bouwen Unity even om tot een dj-plaats. We belichten hem ook mooi uit natuurlijk. En dat er mooie lichtjes om hem heen zijn. Uh, Yves uh, ken ik, nou, wat zou het zijn? Ik, ik denk ik hem al 15, 16 jaar ken. En hij was ooit een collega van mijn ex-man. En Yves, die, uh, ik gaf een feest en hij vertelde... ja, ik ben DJ en ik draai graag muziek. En, uh, nou, toen ging ik nog eens vaker een feest geven. Ze zei, nou, als je wilt draaien, ben je welkom. Uiteindelijk mondde dat uit dat ik ook Halloween uh, feesten ging geven... Wat zijn Halloweenfeesten? Je hebt natuurlijk Halloween met 31 oktober. Oh ja, ja, ja, En dat is denk ik, even kijken, in 2007, dat ik even de eerste Halloweenfeesten ging geven. Dat was toch eerst thuis. En dan kwam Yves draaien en dan, dan huurden we hele grote boxen in. En de buren waren heel blij met ons, maar niet huis. De feest <lacht> ja. was 60 man kwam dansen. En toen een moment, kijk ik ook de mogelijkheid om het café Joy, dat no toen nog bestond uh, een feest te organiseren, Halloween. En toen werd Yves mijn vaste DJ op al mijn evenementen en feesten die ik toen organiseerde. En Yves, die draait al 25 jaar. En is hij hard eigenlijk verloren aan de house. Uh, en vooral de trends. En een tijdje heeft hij ook voor mij op de feesten de side trends gedraaid. En hij heeft uh, zelf ook een ontwikkeling naar UK Hartstijl gehad. Houthouse. Maar nu komt hij in de Passage draaien. hij gaat gewoon lekker oude ouderwester trends uit de jaren 90 draaien. <laughs> en je kan Yves... Uh, natuurlijk aan de buitenkant van... de Passage 20 bewonderen. En dan zou je wel iets van de muziek meekrijgen. Maar we gaan het livestreamen. Want het, het, is, het blijft corona. Dus een goed, lekker dansfeest binnen... kan jammer genoeg niet. Nee. nee. Dus uh, nee, nee. door een stream... en door Yves toch mooi in het licht te zetten... tussen de kunst... Uh, willen we hem... Uh, ja, wil ik hem voor de zoveelste keer een podium geven. Maar ik ben erg fan van hem. Het is een energieke jonge jongen van 41 jaar... En, uh, maar hij weet wel hoe je kan knallen en een goed feestje kan bouwen. Ja, en ik denk ook ja. niet dat de buren ja. heel blij worden als we in de passage een feestje gaan bouwen. Ja, een echt feestje. Ja. Ik, <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> ik zit even naar mijn te <laughs> kijken. Ja. Hm. Ik kom zeker kijken, wanneer is dat? Dat is um, 29 mei. Ik zit hem hier, mag ik en dan gaat hij vanaf 8 uur gaat hij draaien en dan draait hij tot 11 uur. En Yves gaat het in ieder geval op zijn eigen Facebook streamen. Ik ga het streamen. Dus en ik hoop dat Luna Leida mooie filmopnames maakt voor de aftermovie. En als het goed is, komt het ook. op de Unity. En dat komt, dat komt, Unity, uh, en dat het komt allemaal streamen. in de Unity-pagina uh, uh -huh. op ja. Facebook. Ja. En. Ja. Dus zaterdag over een week. Ja. ja. En hoe laat was het ook alweer? Vanaf acht uur. Vanaf acht uur. Oké. Okay. Opslaan. <laughs> Oké, okay, leuk. en uh... Dan hadden we nog een... Hadden jullie er nog een? Ja, Wendy Moore. En die was ook... vrouw uh, jij zou wat meer vertellen over Wendy. Ja, Wendy gaat... Op de laatste dag dat ons werk in de Passage 20 hangt... dat is zaterdag 12 juni... komt uh, Wendy Moore als afsluiting van ons gedeelte van de expositie... komt ze afsluiten. En dan komt ze om vier uur optreden... En de geeft ze een live optreden. Ze heeft al drie nummers uitgebracht. Sommige heeft ze geremixt En verbeterd. En misschien, misschien krijgen we haar een nieuwe nummer te horen. Maar ja. dat is wel spannend of dat gaat gebeuren. <laughs> uh, Wendy Moore die, uh, ja, die zingt over dingen die ze meemaakt. Die haar raken. Wat heel herkenbaar is voor de jonge meiden. Um, maar ik vind het ook heel leuk. En ik begrijp haar ook heel goed. En snap ook waar ze over zingt. Uh, ze is ooit begonnen op de 16e jaar. Toen zat ze in gitaar staan en dacht ze, nou, weet je wat, ik ga er een keer op spelen. En toen bleek ze autodidact te zijn. En twee jaar later is ze eigen nummers gaan schrijven. En ze wordt al af en toe ook bij ZFM ook gedraaid. Oké. Okay. Oh. Ja. Nou, wat uh, Nederlandstalige muziek? Nee, Engelstalige. Engelstalige. Engelstalig. Ja, ja. Uh, misschien hebben we een voorbeeldje van Wendy Moore. Ja, hierna gaan we nou. uh, Relapse draaien. Relapse. Oké. Okay. Ja, prima. Ze schrijft ook de eigen ja. somtekst. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja, maar dat heb ik ze al benoemd. Ja, ze ja. schrijft ja. alles zelf. Ja. Ja. Ze doet alles zelf. Dus, um, ze is ook ja, heel hele bijzonder. leuke videoclips op YouTube. Ja. Google dus ja. haar. Dus gewoon laten horen. Ja. ja. Hier komt Wendy Moore met Relapse. You stay with me, I don't know what I was thinking. I guess you have got me again tonight. You know I want this and I keep letting you in... But Trust your kiss again, you know that it's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 Je moet het wel opzetten. We hadden nog uh, Nel. Jij bent ook dj. Uh, en... Ja, samen met mijn partner um, zijn wij... Um, nou ja, is het ontstaan. Hij heeft hij mij gevraagd van... Goh, kunnen wij niet uh, samen een dj selector team gaan zijn? Hij, uh, hij draait al vanaf 1985. DJ Graham en hij is bekend van de jazzbobs die hij organiseerde in Paradiso vroeger. Ik denk volgens mij 1989 of zo. Um, en hij richtte ook de band New Cool Collective op. Uh, dus hij is al heel lang, hij is echt een dinosaurus in de muziek, zeg ik altijd. Um, en wij, wij hebben eigenlijk heel veel overeenkomsten. En als wij naar een feest gaan, dan zijn wij eigenlijk ook allebei altijd... Hopen we dat, dat er goede muziek gedraaid wordt, maar wij missen, misten altijd wat... Ja, um, ja. En dan had hij het idee. Goh, waarom gaan wij dat dan zelf niet ja, ja. geven en, ja. en draaien? Um, en zo ontstond Mel K en G. Um, en wij gaan op zaterdagavond 5 juni ook een set van drie uur um, draaien samen. En dat zal een beetje een, een eclectic, een free, ja, een eclectic uh, mix worden. Uh, maar wel van mooie kwaliteit. en warme... Uh, muziek En som, sommige leuke, grappige nummers. Oh, dat is leuk. Mooi. Ja. Ja. Ja. En wanneer is dat? Uh, zaterdag ja. 5 juni, na de boekpresentatie van Sterrekeur. Um, beginnen wij ook om 8 uur. Uh, net als Yves, uh, met een livestream. Um, en dat is terug te beluisteren via Facebook. En um, hopelijk ook via de Unity-pagina. Hopelijk blijven ze dat, want af en toe... Dan ja, ja op okay. Facebook zeker. Ja. Maar uh, ja. Ja. ja, en we nemen het ook gewoon op. Dus het is ook en weer, ga, weer dan, te luisteren. ga je het dan uitgeven ook? Of, uh? Nou ja, dan, dan zetten we het op Mixcloud en op de Unity-pagina, dus dan is het gewoon weer terug, terug te beluisteren. Te ja. Ja, ja, ja, ja. En als uh, DJ, het is, het is meer dan alleen maar plaatjes draaien, toch? He? Zeker tegenwoordig. Eh, uh, zo zeker tegenwoordig? Ja, vroeger. Nee, vroeger. Ja, was ja. ja. ja, gewoon, uh, pak je een singeltje en draaide je dat. Ja, je je de ging je een de beetje techniek over techniek mixen. Ja. ja, ik, uh, nou, als ik zelf naar Graham kijk, ik vind hem gewoon echt een soort uh, muziekdokter. Of een, uh, een uh, muziek, we hadden het over shamanen. Ja. Dan is hij de shaman van de, okay. van, van de muziek, voor de, van de dj's voor mij. Omdat ja. hij neemt je echt mee op reis. Oh. En um, uh, heeft ook een hele, hij draait allerlei stijlen door elkaar heen. Dus het blijft echt heel erg um, fris en uh, het verveelt niet. Um, uh, het is altijd weer ook een verrassing van... Hé, oh, wat hoor ik nou? En soms, in het begin moest ik daar heel erg aan wennen. Dat ja, ja. Was, Hé, wat draait hij nou dan? Uh, maar eigenlijk is het wel heel leuk. Oh, eigenlijk is het wel heel goed. Oh. Ja. Um, maar wat is het toegevoegde waarde van een DJ? Ja, een beetje een domme vraag. Maar zou ik het ook kunnen doen? Of moet je toch uh, weten welke nummers goed in elkaar overvloeien? Ja. Hetzelfde ritme, hetzelfde tempo, dat soort zaken? Ja, ja? Nou, daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Ja. Oh. oh ja, want ik, ik draai meer minder uh, zoveel stijlen als hij. Okay. Dus hij is heel erg gewend om uh, te versnellen en weer langzaam. En, en hoe we dat in elkaar overlopen oh. En ja, ja. weet ik veel, al dat soort dingen. Um, dus uh, dat wordt voor mij nog een, uh, een, uh, een leuke ah, uitdaging. Ja, ja, ja. Um, maar het komt uiteindelijk... Uh, maar Ch Chester, noemen ze ook een DJ? Ja, dat is ook een DJ. Ja, ja maar, die, maar weer ook... heel, die draait natuurlijk wel allemaal dezelfde ritmes. Dus dat is wat eenvoudiger, om dat in elkaar over te laten lopen. Ja, maar die maakt ook zijn eigen muziek. Dat is weer een andere Een ander soort DJ. Nou, ook een producer. Dus dan ben je DJ en producer. Een DJ brengt eigenlijk muziek of maar dat? al die grote Nederlandse DJ's, dat ze, die maken eigen, eigen muziek eigenlijk, ja, hè? Ja. Ja, ja. ja. Dus ja. noem jij meer producers en DJ's? Nou, het zijn DJ-producers. DJ, DJ. ah, oké. Okay. Ja. ja. Dus dat is het verschil. En, um, um, en, en er die... is ook een groot verschil dus als je dezelfde stijl draait. Ja, of verschillende ja. soorten stijlen, ja. hoe dat dan in elkaar moet overlopen. Ja, ja. En welke stijl ga je dan, van welke stijl ga je dan weer naar die andere stijl? In, ja. Mijn bonusdochter doet dat met, uh, met hardcore. Ja. Echt puur, uh, alleen maar hardcore. Hard, alleen hardcore. Ja. <lacht> en dan ga jij zingen. Oh, oh. Ah, ja, dat hoor je niet eens als ik ga zingen. Nou, en Daar mag ik volgen. Daar mag je, je los. Veel muziek, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Het is wel een kunst. Je doet het niet even, zeg maar. Nee. Er nee. wordt, wordt vaak heel simpel tegen aangekeken. Ja, dat uh, ja. doe ik ook een en, beetje, ja. ja. ja. Ja, ja, dat. Uh, moet, zij, zij doet dat ook heel goed. Zij gaat die nummers, die, dat, ondanks dat hardcore vind ik dus vrij hetzelfde, mm -hmm. uh, vindt zij wel altijd nummers die op tegenstander of andere manier wel weer in elkaar overgaan. Ja, ja. ja dat is de wel. kunst. Ja. Ja, ja, dat is heel mooi. Ja. Ja maar iets anders van een DJ is dat hij ook het publiek een beetje aanvoelt, hè? dat ze ja, ja. om mensen op de dansvloer te krijgen, of juist niet of zo een beetje rust te geven. Dus, uh, nou, dat, dat is moet, een heel belangrijk, ja. uh, heel kunnen, ding. Ja. Dat is ja. wel lastig, want we hebben nu natuurlijk niet zo heel veel uh, nee. publiek, nee. dus nee. dat is best moeilijk. Uh, maar je hebt ook DJs die daar helemaal niet mee bezig zijn en gewoon hun eigen ding. Ja, doen. ja, ja. ja. Uh, maar dat willen wij dus totaal nee. niet. Oké, okay, uh, uh, ja. Wij willen echt heel, wij willen echt heel graag aanvoelen van oh, wat gebeurt er op die dansvloer? En wat is er nodig? Ja, nou, ja, wat werkt dat, niet? Ja. En wat werkt wel? En ja, wel, mensen eigenlijk ja. liefst aan dansen krijgen. En wat is jouw favoriete stijl? Ik heb Muziekijen. niet één favoriete nee? stijl. Nee? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had het nooit verwacht dat ik dit zou zeggen. Maar oh. ik hou echt wel heel erg van jazz. Oh. Maar niet de hele experimentele jazz, maar de nee. vrouwen jazz. Zeg maar, zo noem ja, ik het dan okay. maar. De, ja. de wat meer toegankelijke, warme. Het is super dansbaar. Alles in mij gaat bewegen. En dan, ja. dan weet ik, oké, okay, dit, is, dit okay. is goed. Ik krijg er ja. energie van, ja. Oh. ja. Maar ik hou ook wel van elektronische dansmuziek. Maar dan wel melodieuze, ja. Ja. mooie, warme, zolvolle. Ja. Ja. Ja. Ik moet er wel gaan toegeven dat het toch wel een generatiekloof is, hoor. Ja. Oh ja? ja. Oh, die voel ik niet, maar waar zit ik dan? <laughs> nou, maar, elektrische muziek heb ik nog nooit voor gehoord. Mm. Jazz ken ik nog wel, ja. Ja, ja, ja. Elektrisch is eigenlijk gewoon een verzamelnaam... voor allerlei verschillende ja, soorten. Ja, je had vroeger ja? toch um, kraftwerk. Dat is ja. elektronische muziek. Dat is ongeveer ja. de eerste beetje. Ja, maar daar. jij zei wat eh, anders. Denk elektrisch, wei? toch? Ec ja. Elektrisch, ja, ja, elektrisch. Ja, ja. ja. Dus dat elektrisch. Al ja, is het anders elektrisch, ja. Een beetje industrieel, hè? Elektro, ja. kraftwerk. Elo had je natuurlijk. Elo, ja. Ja, maar dat ja, zegt dat ze niks meer. Dat is van nou, vorige het, eeuw. Nee. Ja, maar zo jong zijn we nou ook weer. Ja, ja. Bauhaus is dus ook uit die tijd. Ja? Oh, ja. Nou, dat nummer kunnen we al draaien, Bauhaus. Ja. Ja. En mijn partner is ook echt een stuk ouder dan ik ben, hoor. Maar ja? ik heb, wij hebben geen kloof. Nee, oké. Okay. Nee. Nee. Nee. nee. We hebben woensdagavond nog de Kings gedraaid. Ook een beetje nostalgisch. Ja, ja. ja. ja. Maar die zal die niet gauw draaien als DJ, denk ik. Nee. Well, you really got me. Yeah, yeah. Ja, dat is wel ja, waar. Ja, dat is zeker. Ja. Ja. Ja. Misschien ja, een is dubbele doble. tempo. Hè? Iets harder. Leuk. Ja. Ja. Nou, we gaan luisteren. Nou, dan gaan we ook weer wat muziek draaien, want we zijn natuurlijk helemaal... Ja. Mungo High Fives en Light as a Feller Yay. hebben gekozen. <laughs> Getting better When you choose to see green underfoot I am feeling light as a feather And I am smiling throughout any weather Always on the rise and getting better When you choose to see green underfoot oh well decided defense There's nothing wrong with mine A couple pounds and pence So everything alright Oh, well me lost some friends When they weren't for me I met the realness, them truly kings and queens. I breathe this morning, air clear and crisp and clean. Fill up my belly good with the right cuisine. I know it could be worse, and so I won't complain about the little things, keep smiling through the rain. My bills are way too high but yet I'm still alive The world is going crazy yet we still survive Love is ever present with us in this life So hold your head up, I go on and shine your light I'm feeling light as a feather And I am smiling throughout any weather Always on the rise and getting better When you choose to see green underfoot I am feeling sad. material things but i'm in love with my two gold shiny rings my style my swag my love is all i really need to get buying at this world No tobacco in my pipe, only urban, I'm blessed Keep it righteous, you don't know my health is my wealth And with the heavy vibes I express I'm lighter than a feather, I right man must confess Nothing can change this good energy Lady like evil, Lazarus got the remedy This baseline like thumping with the right melody Is the place Kiko Bon wants to be I am feeling light as a feather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 Never been half empty, darling Let the rain come flying down And fill me up You lift it to my cup If you don't have enough You're welcome in this garden I'm full of love My heart is open Yes, my heart's been broken I live to love another day And look, I'm feeling golden The dark won't last forever If I focus on the light of the tunnels if i'm ever feeling lonely pick up my chin yeah man lift up myself yeah man this kind of thing yeah man good for my health yeah man what's meant for me is meant for me and everything is everything and when i really deep it you can catch me singing i am feeling tight as a feather and i am smiling throughout any weather always on the rise and getting better ja we gaan weer verder we gaan het uh, wat hadden we nou net nog oh die 3D schilderijen zei je die je zo ja, mooi vond ja Kierig maar net als jij ben ja, ja ik ik maak ze ja. ik <laughs> dus, uh, ja. uh, uh, en ik ben dus helemaal uh, ja vrouwje was mijn grote inspirator en uh, <clears throat> om met de neon uh, nou ja daar werkte zij mee dus dat was ook niet echt heel veel ja, ja. keus toen ik daarmee in aanraking kwam om daar een schilderij mee te maken. Um, en um, ja, daar kwamen dus echt hele mooie ja, mooie ja Ik werd getriggerd door dat brilletje doen. eigenlijk. En toen zat ik achter ja, ik kan het begrijpen dat je eh, 3 d bril op moet zetten om te kijken, maar als je het maakt, lijkt me helemaal moeilijk. Oh, dat lijkt me ook heel moeilijk. ja Maar dat doe je dus niet? Nee. Nee, nee? <laughs> nee zo werkt het niet. Ik nee. maak mijn schilderijen gewoon zonder licht. Ik maak gewoon de schilderijen zodat ze mooi zijn zoals ze zijn. En dat, dat, dat heb ik ook van Vrouwtje geleerd. Dat 3D is gewoon een extraatje. Dat is een cadeautje. Nee, dan moet je het toch wel een beetje op richten. Of je moet wel bepaalde 3D effecten bewerkstelligen. Je weet wat een bepaalde kleur ja. doet. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Als je bijvoorbeeld... Je bent rood en een blauw vlak. Dan weet je dat het... ...rode vlak naar voren gaat komen. En hoe dikker je zwarte lijn eromheen is... ...hoe meer contrast dat gaat bieden... ...naar het blauwe vlak toe. Dus dat blauwe vlak gaat steeds meer naar achteren... ...en rood naar voren. Oh, okay. En dat is hoe het met neonkleuren en blacklight werkt. En het brilletje is een chrome dep bril en Het is een speciaal 3D-brilletje. Dat is niet het 3D-brilletje van de BIOS. Oh, maar okay, dat werkt wel okay. anders. Oh. En het is ook niet het brilletje met het rode en het groen glas, ...wat je vroeger had als Johnson je Sholz ging kijken. Maar dit is een speciale bril en dat geeft echt een 3D-effect. Waardoor schilderijen soms een verschil in kleuren van 20 centimeter heeft. Dus kunnen ze 20, 20 centimeter ja. naar je toe komen. Ja. Je gaat er echt. Het wordt een hele andere beleving als je die schilderijen met um, blacklight ziet ja. en een 3D-bril op. Je gaat er echt helemaal. Het, ja, het komt tot leven. Kleuren worden ook ja. anders. Um, het is een he, totaal Wat ander is ja. Ja. Ja. En zonnebril en met blacklight... Zijn neonkleuren lichten dan heel erg mooi op. Dus dat geeft een ander effect ook weer. Als je een schilderij met daglicht of met kunstlicht ziet. Maar daarom schilderen ja, ik denk dat we alle, alle twee dames ook schilderen. Dat de schilderij gewoon met daglicht mooi is. Ja. En, dan is en dan kan je wel wat blacklight bekijken, bekijken. Nog een keer van ja. wat missen we, wat moeten we doen. Maar om dan nou ook nog met het brilletje te gaan werken. Wat nee, je thuis nee. toch niet op doet als je het ophangt. Nee, ja, nee. misschien een keer. Maar... Ja, die ja. Komt er Dat is ook in, ja. gewoon een extraatje. Ja, ja. Ja. ja, en dan zit er. Uh, jouw schilderij, volgens mij ook. Jij werkt ook met um, uh, Glow in the Dark. Ja. Dus dan heb je oh, nog ja. een andere verdieping erin. Ja. Dus als ja. het licht helemaal uitgaat in het donker. Er blijft het schilderij dan, staan. Dan nee. uh, kan je bepaalde punten van je schilderij accentueren. Tekst, of Ja, uh, uh, uh, yeah. en uh, dan komt, dat yeah. Uh, yeah. Uh, komt ja. er ja. nog een derde laag eigenlijk. We hebben een schilderij, heet Vrouwen in de Mist. Ja. En dat zijn vier vrouwen. Maar het is een vrij blauwe doek met lichte elementen erin. En bij daglicht moet je best goed kijken, maar het is gewoon een aantrekkelijk doek. Maar doe je het licht uit, en er is een tijdje licht op geweest, op daglicht, en het wordt donker, dan blijven de vier vrouwen staan in je woonkamer. Ah, ja, apart, ja. ja. Een tijdje, want het blauwe in dark doof ja, het weer uit. Ja, klopt, ja. ja. ja. Ik had vroeger van die sterren boven mijn bed met yeah. het glow -dark. Ja, ja, ja. ja, ik had dat bij mijn kinderen. die oh. meisjes. <laughs> Mijn kinderen hadden van die hier sterretjes. <laughs> en die kloom in de dorp dingen. Dat was maar ja. wel heel leuk. Jullie hadden nog wat uh, exposities die na jullie kwamen. Ja, want Passage 20 um, wordt um, door Fred Rozenhart op dit moment beheerd. En die geeft ja, verschillende mensen ook de mogelijkheid om te exposeren. Wij zijn er tot um, 13, juni. 13, juni. 13, juni. 13 juni. ja. <laughs> en na 14 juni dan gaan wij eruit en dan komt het gelukkig erin. Oké. Okay. Ja, met het plastic. Ja, hè? met ja. het plastic, ja. ja. ja. Die, ja. die uh, gaan ja, de die stranden nemen. af en die ruimen ja, alle ja, afval ja. wat mensen en wat aanspoelt op strand dicht. Dat uh, nemen ze mee en de maken ze kunst mee. En deze expositie is tot eind juli. En dan komt de Roze Kunstlijn zelf met een expositie erin. Want Fred Rooswaard is van de Roze Kunstlijn. En dat is natuurlijk in verband met de Pride. Want de Pride gaat er ook weer aankomen. Ja. Dus dat wordt vast weer een hele spannende, ondeugende expositie. Maar er komt geen Pride-optocht, hoor. Nee. Nee. nee. nee. nee. Oh, dat had ik wordt wel heel, het, heel erg op gehoord. Het wordt in een uitgeklede versie, wat overigens ook, ja. ook niet uh, verkeerd is. Maar ja, <laughs> ja dat dus hebben we wel naakt. Dan. Ja. ja, nou ja. Ja. Nee, ja, vorig jaar hebben we helemaal niks Wat Roy vertelde, uh, daar uh, komen ze toch uh, van uh, die standen. Ja, ja. Hebben wij met één groep gelopen? Oh, ja? ja? De bruid, ja. Met hoepels om. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dus misschien ja. mogen we toch een mini-breid, dat er enkele groepen mogen lopen binnen de veiligheidsmaatregelen. En wie weet, hè, het is begin augustus. Misschien is het wel. Ja, nee, ik heb heel van Roy volgen. gehoord dat die, ze komen van die uh, spontane uh, sh kleine showtjes. Oh, ja. Je ook gaat leuk. niet achter elkaar lopen in een optocht, nee. Ja. Want het maar in mijn mag... leven is meer een belevenis. Als je bijvoorbeeld op het boulevard wandelt, dat er al ja. ja. pop-ups zijn. Ja, pop-ups, ja. Ja. Ja. ja. Oh, dat is wel een ja. heel leuk idee ja. ook. Ja. Ja. En we hebben overal, ook met Passages een mooie pop-up ruimte, zoals Museum. Ik ja, zie genoeg ja, mogelijkheden meteen. Ja, klopt, ja. Ja. Ja. ja. Ook voor restaurants of voor terrassen ja. die meedoen. ja. Ja, dat... ja, je wordt heel creatief in deze. Dat vind ik dan wel ja. weer een voordeel van deze tijd. Ja. Dat mensen toch, ondanks dat er heel veel niet mag... ook wel heel creatief Zeker. worden in wat er ja. wel kan. Ja. ja. Nou, het heeft ook niet alleen maar negativiteit, toch? Oh, nee, gelukkig niet. Want nee. ik heb altijd nog twee vragen... aan alle Sandvoorters die hier komen. En dat is, stel... je mag één ding veranderen aan zandvoort. Wat zou je willen veranderen? En de vraag... Zou je nooit willen veranderen. Dan mogen jullie even rustig over nadenken. Oh, ja. Ja, dank je. De Rijk Onderwijl een muziekje. Quantic met Atlantic Oscillations. net over uh, geen subsidie hebben en dat soort dingen meer. Ja. En daar hadden we eigenlijk een hele leuke discussie over. Okay. <laughs> dat, was eigenlijk, uh, dat kwam eigenlijk uit van, uh, ja, hoe doen jullie dit, dat? Nou ja, voor ons is het een, een missie. En ja. dat is op vrijwillige basis. En wij willen gewoon dat een beweging komt in Zandvoort. En een beweging die zichzelf overstijgt en niet bij het geëikte blijft... Er gebeurt nu veel in Zandvoort, er worden leuke dingen ondernomen. Maar er kan zoveel meer. Uh, toen vroegen jullie voor: je krijgt je subsidies. Ik nee, nee, wij krijgen geen subsidies. Dat zijn meer de museums die Nee, ja, de grotere spelers. Ja. Uh, wij zijn wat dat betreft gewoon uh, nog niet interessant genoeg. Nee. Misschien komt dat nog. Nou, misschien omdat je eerst moet groeien of zo. Dat kan uh, Ja, en misschien kan me wat meer laten ja. zien uh, ja. wat onze missie is en wat wij uitdragen. Ja. En wat wij organiseren. Maar we zijn, we zijn wel in gesprek met gemeenten over de cultuurnota. Ja. En uh, mogen daar we wel onze ideeën bij bijdragen. Dus het is heel en jullie zijn echt enthousiast over Zandvoort, er gebeurt veel. Ja, er ja, dus gebeurt wel. Nou, ja? ja? ja? ja, ik voel ja, ja. echt gewoon een. Er een, een, zijn zoveel mensen met talenten hier. Ja. Echt waar. Ik, ik, en ik, ik kom ook steeds weer mensen tegen die ken ik helemaal niet ken. Dan denk ik: hè, woon jij ook hier? En wat, wat maak jij dat? Wat mooi! Ja. En, en ook mensen die uh, workshops geven. Uh, ja, van ja. Ja. Hele mooie, vrije geesten. die hier dus gewoon in het wild, uh, wild rondlopen. Wild, wild rondlopen, <laughs> ja. Dus er, en er komen ook veel mensen van buitenaf. Ja. Uh, hier wonen, die weer echt van heel veel mooie dingen toevoegen. Okay. Nee, ik vind het echt. Yeah. je voelt gewoon een soort sprankeling, een beweging, een, er, er gebeurt echt ja, er gebeurt iets moois. Er zit iets moois in de lucht. Ja. Nou, leuk. ik ja. ja, klinkt ja. misschien verbaasd, maar uh, sinds ik bij de radio werk, uh, hoor je het wel vaker inderdaad. Ja. Huh? Ja. Je, hoort, je krijgt meer nieuws tot je, omdat, omdat we hier zitten inderdaad. Ja. Ja. Ja. Misschien is het een idee om echt al die mensen een keer te gaan verenigen. Dat, dat... dat gebeurt ook. Ja? Nou, niet of ze iedereen verenigen. Maar de, vanuit de gemeente proberen ze wel te contacten uh, met mensen en met hun ideeën. Uh, maar, dit, ja, maar wij willen eigenlijk de, de mensen vinden die nog, uh, die nog in de onderlaag Echt? zitten. Nog niet in de uh, laag die ontdekt is. En nog niet in de, de, de geijkte. Ja, uh, ja en die mag ook rustig meedoen. Maar ja, we willen gewoon uh, flinke bewegingen inzetten. Ja, en en, en, en, ja, ja. en dan iets anders spoor dan voorheen alles ging, zeg maar. Ja, vernieuwing. Ja. No. Ja. Wat is jullie plan dan om daar te komen? Jullie strategie? Veel nou, communicatie? Met veel gemeente, ja, maar ja, ja. Vooral uh, de mogelijkheden... met zoals een Passage 20... die ja. wij nu mogen gebruiken. En wij hopen heel erg graag... dat we weer een ruimte gaan krijgen... waarvanuit wij mooie projecten... kunnen neerzetten en samenwerkingsverbanden. Okay. Ja, ja. En eventueel workshops. En zeker veel mooie exposities... met bepaalde thema's. En dat dat ook wisselend kunnen maken... En hoe vaster, uh, als we op een gegeven moment een beetje een vastere locatie krijgen, kunnen we ook wat meer uh, op het sociale vlak verbinding maken. Ja, klopt. Dus, ja, ja dat en, en, en tegelijkertijd ook gewoon niet afhankelijk worden van en ja. ook niet iets vasthouden, niet vasthouden aan. Nee? Weet je, wie weet wat dit weer oplevert. Misschien gaat het wel weer een hele andere kant op. Misschien ontstaan er weer andere samenwerkingsverbanden. Weet je, het is echt en we de, de, de, de beweging volgen in plaats van. ...heel hard ergens aan te moeten trekken. Nee, ja. je wel gewoon je eigen ding te blijven doen. Ja. Hè, en dicht bij jezelf te blijven. En hoe voelt het voor mij? Um, en, en van daaruit bieden dingen, komen er ook dingen op jouw pad terecht. En bieden, komen mensen ook op jouw pad terecht. Ja, dat is waar. Uh, ja. Dus Het um, ja, ja. zou toch mooi zijn als je een eigen ruimte hebt in, die blijvend is. Dat zou fantastisch zijn. Ja, ja dat zou fantastisch zijn. Het is, uh, het is zo jammer dat, dat, dat de passage daarvoor weggaat. Ja. Ja. ja, maar wie, ja, hij is nog niet weg. Dat nee. is uh, punt 1. Uh, we zijn er nog. Ja, ja. En we ja. krijgen ook ja. nog een paar mooie weken. Ja. En daarnaast, wie weet wat daar weer voor in de... Wat, weet je, ik heb altijd geleerd vroeger van een hele wijze vrouw. Die zei tegen mij, Mel, altijd als er iets wegvalt... Als je ergens afscheid van neemt, dan komt daar weer iets nieuws voor in de plek. Ja. En dat vertrouwen heb ik ook. Dus um, ik maak me niet zo heel veel zorgen ja. daarover. Nee, nou ja, gelukkig. Is mooi. Heb ik mijn vragen nog? Ja. Ja, oh. Oh, ja. ja. ja. Wil je het nog één keer even stellen? Uh, wat zou je willen veranderen aan Zandvoort... en wat zou je eventueel nooit willen veranderen aan Zandvoort? Bij Als mij, het mocht, Bij oh, ja. mij blijft het heel erg stil. Omdat ik heel erg... Ik ben niet iemand. Um, ik, ik, het is wat, dit is wat het is. Zandwoord is wat het is. En wie ben ik om daar iets aan te willen veranderen? Nou ja. zo, zo voelt het, het voor het. mij. Ik ben echt. Iedere dag ben ik zo blij dat ik hier woon. Ja het gebied. Ik, ik word daar echt gewoon hartstikke blij van. Van de zee, van de duinen. Van maar je wilt wel wat veranderen. Zijn nou, ik ik bezig wil van... beweging zetten. In, ja, daarom. In, in, ja. In, ja. In, uh, Hoe in, zou je dat voor elkaar kunnen krijgen als je een, de macht had, laat ik het zo zeggen, of als jij het kon? Ja. Wat nou zou je ja, je dat, dat zijn we ja. nu aan het doen. Ja. He? Dat, ja. Dus um, verandering wil niet zeggen dat je ergens voor moet vechten, of dat er iets weg moet, of dat er... Uh, ik, ik zie het meer als een verlengstuk van. En dat is ook het project wat we nu doen, het gaat niet om uh, concurrentie of um, uh, um, hoe noem je dat? Dat het een beter moet zijn dan het ander. Nee, juist niet. Ja. We hebben allemaal wat toe te voegen en allemaal wat in te brengen en allemaal um, ja, kunnen we dat als we dat samenbrengen en als we dan is niet vanuit ego en persoonlijkheid, ja maar ik wil, ja maar ik wil. <laughs> Want dat is wat er gebeurt. Ja. Iedereen is heel erg. En ik snap het ook. Als je je brood ermee moet verdienen, dan, dan, dan moet er ook daadwerkelijk hè, uh, uh, geld binnenkomen. Ja. Um, maar vanuit. Daar beweeg ik dus niet vandaan. Ik vind het wel een heel idealistisch beeld hoor. Want onze ja. samenleving wordt steeds individualistischer. Hè? Dus ja, uh, dat gaat botsen natuurlijk. Hè? Ik denk dat de roep om meer samenwerking en meer samen zijn uh, zeker er is. Ja? ja Ik denk dat het verlangen, absoluut. Nee, ja, dat het is, het, niet. Dus dat ja. is ook wel heel kenmerkend voor deze coronatijd. Zeker wat we achter onze rug hebben. Hoeveel mensen vereenzamen en op zichzelf worden toegewezen. En dat is gewoon waardoor mensen zo vereenzamen en depressief worden. Ik denk dat we juist gewoon wat licht moeten brengen. En wat kracht erin moeten zetten om juist met elkaar weer te verbinden en elkaar te zien. Ja. Waardoor we elkaar kunnen steunen. En versterken. ja, ja. ja. ja. ja. Nou, Ik zie dat wat. Uh, en we Negatief. zijn allemaal individuen. We zijn ja. allemaal ja. anders. Maar juist door dat te, weet je wel, dat te omarmen. Jij bent anders dan ik. Dus jij hebt weer hele andere unieke dingen die mm -hmm. jij inbrengt. En samen wordt het alleen maar mooier ja. en maar Hoe kom je ja. samen inderdaad? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hè? Ja. En dat beweren wij. Ja, dat proberen ja. wij. Ja. En dat is ja. best ja. wel... Dat is niet makkelijk. Nee. nee. nee. En kijk, en nu hebben we het Passage 20 project. Maar dat is natuurlijk een mini-projectje -mini met een klein ja. bereik. Maar... We willen gewoon gaan onderzoeken en projecten en gaan samenwerken... om, om dat gewoon steeds breder uh, te krijgen. Ja. Uh, en ik, mijn uh, ervaring is, uh, al is dit misschien een heel klein projectje... dat uh, ik wel heel erg ook uh, voel dat er hier heel erg behoefte aan is juist... en dat het een soort mensen echt binnenkomen ja, en het verademing vinden. Echt zo van, oh, ja. fijn. En dat vind ik het rare van deze tijd. Iedereen heeft die behoefte eraan. Nou, ja, wij hebben de jaren 60, 70 meegemaakt dat het echt zo was. Luistert. <laughs> nee, maar... Iedereen heeft de behoefte aan. Iedereen is op zoek naar zichzelf. En nou, doet daar de meest uh, vreemde dingen eigenlijk voor. Mm. En het lukt steeds minder, heb ik het idee. Ja. Om het allemaal buiten onszelf te zoeken. Ik wou net zeggen, daar kunnen ja. we... En, <laughs> daar kunnen we nog wel twee uur over vol praten trouwens. Over dit <laughs> onderwerp. <laughs> Dan komen we nog een keer terug. Dit is altijd een, inderdaad een onderwerp wat, wat enorm is. Ja. ja. Ik heb nog eens toe te voegen wat hij weg mag. Ah, Mooi. De Watertoren. En dan oh, moet dan weer ja. een restaurant in komen. En de lichtjes moeten terug op de, de, watertoren. de watertoren. Ja. Daar ja, ben ik het mee eens. Ja. ja. Ik zeg een big ja. ja. <laughs> eens. Ja. Ja. Daar ja, ben ik helemaal mee eens. Ik vind ik trouwens ook een mooie afsluiting van onze Watertoren. Ja. Nou, uh, goed. Nou, dan gaan we jullie hartstikke bedanken. Ja, jullie ja, ja. ook. Ja. En uh, als je boek uitkomt, Daar dan je ga je graag horen. En nog even het telefoonnummer ja. voor als je je wil opgeven voor die uh, One Day Fame. Of workshops. Of de workshops. Of workshops ja. Is 06 21 91 3576. Nel en je heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Wel, ja, bedankt voor de uitnodiging. Je moet nog ja. 30 seconden volpraten. Nog 30 seconden, weet je hoe lang dat is? <laughs> <laughs> Ligt eraan waar je het over wilt hebben. Lukken, dat, <laughs> nee, heel erg bedankt en uh, leuk dat jullie ook al die instrumenten meegenomen hebben. Ja, dank jullie ja. wel ook. Kun je nog één keer een klap geven op zo'n klankschaal? Ja. Ga jij Dan maar even dicht. We was, hebben we nog 10 seconden. Nee, nog 2 minuten 50 oh. Ja, daarom. Nou. Die klank is ik vind het een heel mooi geluid, ja. ja. Ja. en Dat is wel een mooie afsluiting. Hè? Maar je kan ook dat, dat erover draaien. Ja, klopt. Dat... Ja, dat is mij niet ja Maar dat, uit, zijn uh, niet. Nee. dat zijn deze niet. zijn deze Nee, nee, nee. De, ja, maar je hebt inderdaad schalen. Als je dan zeg maar, de, dan gaat die zingen. Dat is ja, net als kristal. Ja, ja. ja. ja. ja. ja oh, dat, die heb je als ook. Als jullie dat ja, nog twee minuten doen, dan gaan we tot het nieuws naar de klankschalen horen. Veel succes.